Straatman met het NOS-journaal. In het noorden van Irak hebben de Soenitische strijders van ISIS een olieveld veroverd. De terreurbeweging zegt op de website 13 Iraakse dorpen te hebben ingenomen. Bij de plaats Oemar versloeg ISIS Koerdische strijders. Het is de eerste grote overwinning op de Koerden die tot nu toe ISIS wisten tegen te houden. ISIS heeft eerder al verschillende olievelden veroverd in Irak en Syrië. Met de opbrengsten financieren de Soenitische extremisten hun strijd. in de landen waar ze eind juni een kalifaat uitriepen. Opnieuw is bij Israëlische bombardementen op Gaza een school getroffen... die de VN had ingericht als schuilplek voor vluchtelingen. Volgens artsen zijn daarbij zeker tien mensen gedood... en minstens dertig gewond geraakt. Een raket trof de ingang van het gebouw in de zuidelijke stad Rafah. Honderden Palestijnen hadden daar hun toevlucht gezocht. Het Israëlische leger weigert commentaar. Afgelopen woensdag werd ook al een school getroffen die diende als schuilplek. Daarbij kwamen zestien mensen om het leven. Op de Vinkenveense plassen zijn twee mannen om het leven gekomen bij een aanvaring. De slachtoffers waren 51 en 42 jaar oud en woonden in Leusden. De boot waarin ze zaten met twee andere mannen werd aangevaren door een acht meter lange speedboot die er daarna vandoor ging. De politie begon een grootschalige zoektocht naar de speedboot en trof die vanochtend aan bij een huis in Vinkerveen. Daar werden twee mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van dood door schuld. Tijdens een herdenkingstocht van een groep motorrijders op de A27 is een ongeluk gebeurd. In de staart van de stoet reed een automobilist per ongeluk een motorrijder aan die zwaar gewond raakte. De man, geen deelnemer van de tocht, is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Met de tocht herdenken de motorrijders de slachtoffers van de vliegramp. Ze hebben bij de corporaal van oud de kazerne in Hilversum bloemen gelegd en een minuut stilte gehouden. Het weer vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, al kan er in het oosten nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Bij matige zuidwestenwind wordt het 24 graden. Morgen ook vrij veel zon, maar ook dan is er een kans op een stevige bui. Het is iets minder warm, met 22 graden. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 The sound of the beat. He don't understand what it's doing to me. Deep down inside, like a pitbull in heat. Someone's coming to a hip -hop. I'm in that passenger.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 Crazy motherfucker from the Midwest, with a Mississippi flow in the arch press. Four by four up the arch steps. Who doin' donuts underneath the arch? Yes. I need a chick on time, don't mind being early. I ride or I die, I die on 630. a 630, straight up chick like 12 o'clock. I oh, don't know where yet. Yeah, that's what she tell the cops. Sigin's stand for a nigga, raise a hand for a nigga. I solemnly swear he was with me all day.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 Bye. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits